In Vlissingen is een vrouw neergestoken die woont in een project van begeleid wonen. Ze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert buiten levensgevaar. De vrouw van 46 werd met een scherp voorwerp gestoken, waarschijnlijk met een mes. De dader is een 32-jarige man. Hij is aangehouden. En waarom hij de bewoonster in Vlissingen heeft aangevallen is nog onduidelijk. In Turkije zijn negen mensen aangehouden voor de twee bomaanslagen in de Turk-Syrische grensstad Rijhanli. Bij de aanslagen kwamen gisteren 46 mensen om.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 In Groot-Brittannië is een jongen van 15 opgepakt... omdat hij een vrouw thuis zou hebben aangevallen met zuur. De vrouw van 28 ligt in een brandwondencentrum. Haar gezicht en bovenlichaam zijn verbrand. De jongen zit vast op een politiebureau in oost londen Er was 3000 pond uitgeloofd voor de tip... die zou leiden tot de arrestatie van de dader. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Het is 11 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgenochtend trekt een gebied met regen over het land. S'middag soms zon en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journal. AMB Verkeersinformatie. Het is druk op de weg met nogal wat files. De langste staat op de A9 vanwege een autobrand. Maar ook op de A1 staat het nu vast: van Amersfoort naar Amsterdam. Bij 1 Brugge 4 kilometer. Op de A2 België naar Maastricht. Bij Maastricht-Randwijk 3 kilometer. Veel vertraging daar. En vanuit Maastricht naar Eindhoven staat vervolgens... tussen knooppunt Leenderheide en Bata Dorp 6 kilometer. Dan de A9, ook maar Amstelveen. Vanwege een autobrand tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Raasdorp 15 kilometer. Maar zojuist heeft de politie alle rijstroken weer vrijgegeven. De Koentunnel is dit weekend dicht. En daarom is het nu druk op de alternatieve route. Op de A10 Noord staat voor de Zeeburgertunnel 5 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam bij de randweg Dordrecht 5. En tenslotte de A50 arnhem Os, tussen de knooppunt Valburg en Ewen.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 Ook logisch, yourhosting.com. Helaas was iemand ons al voor. Zorg dat het jou niet gebeurt. Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling... krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddy Merck's cadeau... te waarde van 2195 euro. Kijk op Lexus.nl Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires? Zo, plafondstuken? Ja, jouw klus verdient een echte vakman.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 Mooie, bombastische opening, vijf minuten over drie. Dus zetten we een van onze beste mensen in, Roda in Bas Ticheler. is 1-0 geworden, Neemet, bedankt voor het compliment. Ik neem wel dat je over Nemet had. Neemet heeft Roda op voorsprong geschoten... nadat er een fout wordt gemaakt eigenlijk bij het uitverdedigen door Hereveen. Daar neemt eigenlijk papa veel te veel risico, verspeelt de bal. Montaigne brengt die na een al afgeslagen aanval opnieuw in. Die bal blijft een beetje hangen in de kluts en van heel dichtbij... zet Neemet er dan vervolgens het voetje tegen van dichtbij 1-0... En dan had het gek genoeg ook weer zo 1-1 kunnen zijn met een kopbal van Kums aan de andere kant. En een enorme kans voor Fim Bogasson. die nadat Bonifacio uitgeleid zomaar oog en oog komt te staan met de doelman. Maar Courto uh, redt daar knap en zo is het 1-0 voor Roda maar dus voldoende gebeurd. Tijdens het nieuws. Vitesse hoopt op een leuk feestje thuis tegen VVV, maar er Niemeijer... niet meer. Ja, ik kon al zien voor de wedstrijd. Het is niet echt geloofd dat die derde plaats gehaald gaat worden. Het staat 1-0 voor VVV inmiddels, dik 10 minuten nog tot aan de pauze. Een duel wat alles zei, daar was Linse bij betrokken. Hij in een veldduel richting de goal van Piet Veldhuizen. Veel feller uiteindelijk toch dan de verdediger van Vitesse. Je luistert naar de naam Thomas Thomas Kalas. Die liet zich aftroeven in Veldhuizen gepasseerd. En uh, 0-1, dat uh, zegt alles over Vitesse. Feyenoord en AC. Uh, nou ja, toch een beetje opleugting. Langere vakantie in Rotterdam, Ronald. Ja, dat zit er wel in, maar voorlopig is het hier nog wel 0-0. Na 36 minuten is ten Rauwelaar wel gepasseerd, maar werd de helpende hand. Hoewel de borst uitgestoken door Tim Gillissen. Corner vanaf de rechterkant van Gozens, gekopt door Matthijssen, maar door Gillissen dus van de lijn gehaald. Schaarzaam hoogtepuntje in een wedstrijd die dus bijna 40 minuten oud is. En inderdaad nog steeds een 0-0 tussenstand kent. FC Groningen wil graag meedoen aan de play-offs. En speelt thuis tegen Ajax. Henk het is 1-0 voor FC Groningen door het doelpunt van Sigtorsson. Ajax controleert de wedstrijd. Laat het balletje rustig rondgaan. En niet hoog tempo, laag tempo zelfs. Dus ook weinig diepgang. En op 1-0 voor Ajax, heb ik dat niet gezegd. Doelpunt voor Sigtorsson. Weinig tempo in de wedstrijd en dus ook weinig diepgang en actie op de goal. Maar de wedstrijd is af en toe onvriendelijk geworden. En dat ligt louter dan alleen aan FC Groningen. Een tackle van Linkeren op Eriksen. Even later een tackle van Burnett op Eriksen. Beiden een gele kaart. En zojuist een fietje tussen Mag Mag Mag Manjasko en Boerrichter. Even duwen tegenover elkaar. Weer twee gele kaarten. Nergens voor nodig. Heel dom van FC Groningen. Want waarom zou je met de standen op de andere velden eigenlijk gaan irriteren? Dus uh, Groningen achter, dus Heerenveen achter. Je zou zeggen, goed nieuws voor Ado Den Haag, Andy. Ja, maar die staan 1-0 achter. Ja. Nou dat die echt al 4-4 ja. kunnen zijn. Ik heb zelden zoveel kansen gezien in een wedstrijd die gemist werden. Zowel van Ado zijde als van Pax Wolle zijde. Saimak was gewoon knap, zodat hij de bal nog overkreeg. Met een enorme kans naar een mooie aanval. Maar ook zojuist stond die zijn tweede kans in de wedstrijd, wist hij ook nog te missen. En dus staat het 1-0 voor Pax Wolle. Door het ene doelpunt nog steeds van Fred Benson. En we zijn ook ineens gereden bij de wedstrijd tussen FC Twente en PSV. Vlak voor het nieuws werd er nog gescoord. Richard. Twente Leid verdient 2 tegen 0, 37ste minuut doelpunten van Castanjos in het begin. En Tjadli voor PSV is het wederom een hele vervelende wedstrijd tot nu toe na toch al een dramatisch seizoen. Ik meld u ook nog even dat bij de andere wedstrijden NEC-RKC het 0-1... staat door een goal van Andersson, Utrecht tegen Herakelers 0-0... en Willem 2-AZ ook nog 0-0. Louis Dekker kijkt naar uh, blije Spanjaarden volgens mij bij de Formule 1. Ja, soms dan zijn ze even een paar ronden niet blij. Dan gaat Fernando Alonso naar de pits. Dan verliest hij uh, inclusief alles. Een seconde of 15 komt hij als tweede weer de baan op. Maar ja, dan ziet hij... Op de horizon, aan de horizon, Kimi Raikkonen. En dan weet hij al, twee, drie ronden. En kip, ik heb je weer. En zo gebeurde het ook. Kimi Raikkonen rijdt op een andere strategie. Is één keer minder gestopt, rijdt daardoor tweede. Maar Alonso is er al voorbij. En de volgende die eraan komt, heet Felipe Massa. Dus het heeft er alle schijn van dat Ferrari op weg is naar een 1-2. De enige die dat feest kan bederven is de Lotus van Kimi Raikkonen. En dan hockey ook. Net begonnen in Eindhoven de beslissende derde wedstrijd tussen Oranje-Zwart en Kampong. Wie gaat er naar de strijd om de landstitel Tim Steens? Nou, voorlopig is het nog niet bekend. Want het is nog 0-0. We hebben acht minuten gespeeld hier. Geweldige ambiance. Ik denk zo'n vijf, zesduizend toeschouwers hier in Eindhoven. Ja, het is uh, wat je zei, de beslissende wedstrijd. Want gisteren won Oranje Zwart met 3-2 van Kampong. En afgelopen donderdag won Kampong met 4-1 van Oranje Zwart. Dus moet vandaag een beslissing komen. Niet na de reguliere speeltijd, na de verlenging. Dan worden de shootouts. Dus uh, voorlopig is het nog niet zover. Maar er moet inderdaad een finalist komen. Want Rotterdam is al zeker van die finale. En de andere finaleplaats wordt dus ingenomen door Oranje-Zwart. Of kampong. Giro d'Italia, negende etappe. Nederlanders vooraan in het klassement, Gio. Niet vooraan in de etappe, trouwens. De etappe door Toscane. En uh, wie zich altijd afvraagt waarom Toscane er vaak zo mooi groen bij ligt. Nou, het heeft te maken met de regen. De sluizen zijn uh, weer opengegaan, ook boven de renners. Aan de finish regende het al de hele tijd. Nu ook onderweg. En ze hebben zojuist de eerste beklimming gehad. De Passo della Consuma. We hebben drie man op kop, want die zijn weggereden uit de kopgroep. Uh, Perazzi, de Italiaan. Hij pakt trouwens de bergtrui nu over van Giovanni Visconti. Dan Chalaput, de Colombiaan. En Belkov de Russen. Ze hebben een korte voorsprong. 24 seconden. Richard. Penalty voor PSV in de wedstrijd. Twente-PSV in de 40ste minuut. Dries Mertens meldt zich achter de bal. Overtreding van Castaños op Hutchinson ging eraan vooraf. Een terecht toegekende penalty door Makkeli. Op de doellijn staat Sander Bosker klaar. 561 wedstrijden voor FC Twente. Recordhouder mag vanmiddag weer eens meedoen. De aanloop van Mertens. Bosker gaat in de verkeerde hoek. En zo staat het hier vlak voor rust. Dus 2 tegen 1 doelpunt van Dries Mertens. Ravijn en zeil. Eh, LGB geeft elkaar maar weinig toe in de play-offs bij het Waterpolo. De Vrouw spelen vandaag hun derde en beslissende wedstrijd. Bob van de Tak. Ja, ploegen ontlopen elkaar bijzonder weinig. Vrijdagavond won het ravijn met 7-6. Gisteravond won ZVL met 9-8. Twee keer met één doelpunt verschil. Dus het eh, krachtverschil is minim. En vandaag dus de allesbeslissende wedstrijd in het zwembad. Het ravijn in Nijverdal. Het ravijn hoger geëindigd in de reguliere competitie. En vandaar dat dat het thuisvoordeel heeft. Maar voorlopig kan het ravijn daar nog niet van profiteren. Want ZVL is beter begonnen. Leidt in de eerste periode met 2-0. Nou, We hebben Groningen-Ajax, uh, Henk als Groningen het hele seizoen van fanatiek gespeeld. Dat is uh, anders dan wat hoger gestaan, hè? Ja, ja. Ik, ik, vind het, ik, ik vind het onbegrijpelijk dat Groningen zo te keer gaat tegen dit Ajax. Ze maken vele onnodige overtredingen. En ook uh, de tackers van, van Lindgren op uh, Eriksen en ook die van Bernette kon absoluut niet, niet door, de, door de beugel. En Manjasko en Boer die dan ook een beetje ruzie zoeken. En ik vind dat de optreden van Scheidsrechter zegt, de Wiedemeij die gele kaarten volkomen uh, rechtvaardigt. En als heeft hij Groningen een klein beetje verstand gebruikt, wat ze, wel, uh, nou, wat ze toch wel bezitten had, dat mag ik aannemen. Dan zullen ze toch ook wel op de hoogte zijn van de standen op de andere velden. En dan is het helemaal onbegrijpelijk. Waarom zou je de kampioen, 32 keer kampioen van Nederland, gaan irriteren? Het is ook geen leuke wedstrijd om uh, naar te kijken. Ajax overheerst gewoon. En als Ajax de bal heeft, laat Groningen zich terugzakken op de eigen speelhelft, Zoals het nu het geval is. Paulsen kiest dan even voor een diepe bal richting uh, Babel. Maar uh, Bizot is uh, net buiten de 16 meter bied gekomen. En is die bal weg met zijn uh, rechter, uh, rechtervoet. En nu gaat er een beetje gejuich in het stadion op. Omdat er op een grote scherm wordt geprojecteerd dat Herenveen tegen Rode achter staat met 1-0. Blind, op eigen speelhelft nodig. ...gaat de bal breed spelen naar uh, Paulsen. Een paar keer heeft Frank de Boer zich ook aan de zijlijn ge gemel gem gemeld. Die ergens af en toe ook een beetje aan het spel van Ajax, denk ik. Nu gaat in dit geval al de middellijn over. 15, 20 meter over de middellijn. Die heeft de bal afgespeeld. Nu naar Van Rijn. Weinig beweging. Nu even weer naar uh, Babel. Weer terug naar uh, Van Rijn. En dat typeert het spelletje van Ajax in deze wedstrijd. Volkomen begrijpen van het heilige moeten. Dat is er natuurlijk volkomen af bij deze kampioen. De bal wordt nu weer achterin in de breedte gespeeld. En Groningen... Wacht af, wacht af. Af en toe een counter en een uh, hoekschop. En dan is Groningen even gevaarlijk. Maar Silsen kiept heel goed. Als Van Dijk mee naar voren gaat, dan uh, stompt Silsen heel goed. Die bal op die lange verdediger van Dijk weg. 1-0 voor Ajax door een doelpunt van Sigtorsson. Vroeg in de wedstrijd. Ja, en na die uh, wat uh, vertraagde scoreborden daar in Groningen... gaan we eerst naar Feyenoord tegen Mac Ronald van der Geer. 43 minuten gespeeld. Het fluitconcert is voor Ed Jansen, de scheidsrechter. Het is overigens nog 0-0, maar Feyenoord was bezig aan een aanval. Was aan de rechterkant in balbezit met Ruby Schaken. Ja, al enige tijd een enorme strandbal op het veld. En ja, Pelle hadden hem al een keer weggetrapt. Ook in de verdediger van NAK En toen dacht Janssen, nou laat ik me even stoppen. Want we komen nu wel heel dicht in de buurt bij die strandbal. Vervolgens uh, die strandbal weg. En ja, toen werd het spel natuurlijk hervat met een scheidsrechtersbal Maar kreeg Feyenoord natuurlijk niet meer de bal daar op de plek waar het het eerder had. Maar moest het helemaal terug naar eigen helft. Ja, toen uh, was dat voor het publiek reden om uh, wat te fluiten. Al eerder overigens in deze wedstrijd. Want uh, over goals en kansen hoeven we het niet te hebben. Filena heeft geel gekregen. Ook dat leidde tot wat agressie over de terechte kaart. De Rover ook al. Wat overigens geldt is dat um, de kaarten opgelopen in de laatste twee rondes van uh, dit Eredivisie seizoen meegaan naar het volgende seizoen. Dus Filena en de Rover beginnen dan in elk geval met één kaart aan een uh, nieuwe speeleditie. Vrij trap nu van Groosens. De kopbal is van Graziano Pelle. Maar gaat over de goal van ten Rouwelaar heen. En zo zijn er dus maar heel weinig momenten in deze wedstrijd. Weinig momenten van opwinning. Een strandbal geeft wat dat betreft toch wel een hoop lucht in zo'n duel. Nog één minuut tot aan de rust. Het is nog steeds 0-0. Het is al rust bij Groningen Ajax. 0-1 zon. Wij gaan naar Roda Heerenveen. Bas, zou een strandballetje daar helpen misschien? Ja, nou het is best aardig om te zien omdat het, het is heel slecht is. Laat ik daarmee beginnen, maar juist daarom. Is het best aardig, want ligt het wel open. Er gaat zoveel mis dat het kansen oplevert aan beide kanten. Het is 1-0 voor Roda. Het had 1-1 kunnen zijn. 1-2 of 2-2, desnoods. Heerenveen Veen heeft een paar mogelijke, mogelijkheden gekregen. Vooral omdat er bij Roda slecht wordt verdedigd. Bonifacio is vandaag centrale verdediger, maar heeft laten zien waarom hij dat normaal niet is. Gaat het duel met Droon totaal niet aan. Die kan de bal aannemen en eigenlijk binnenschieten... maar schiet naast. Aan de andere kant weer een mogelijkheid voor Nemet, die zo makkelijk door mag lopen dat hij besluit op het laatste moment om alles alleen te doen. En dan strand. En nu een vrije schop van Heren Veen van Kums, die eigenlijk. Door iedereen wordt gemist en bij de tweede paal dan weer langs vliegt buiten het bereik ook van de keeper van Roda. Die een minuut of acht geleden een aardige school van Kunst nog uit de hoek moest tikken. En zo heb ik eigenlijk best veel zinnen nodig gehad om de laatste seconde van deze eerste helft te begeleiden. Om dus nogmaals te onderstrepen dat het best aardig is, maar dat het slecht is. Er gaan heel veel dingen fout, er gaan heel weinig dingen goed. Dat hoort wel een beetje bij elkaar natuurlijk, maar het levert wel kansen op. En dus zit je wel af en toe nog een beetje op het puntje van je stoel. Korto trapt. Kijkt Nijhuis de scheidsrechter al op zijn klokje of laat hij nog even spelen. Dat laatste is het geval. Roda heeft de bal via Bonifacia. Die wordt opgejaagd. Trapt de bal blind naar voren. Daar kan helemaal niemand bij. Hupperts niet. Neem het niet. Lebedinski niet. De drie mensen voorin. En die laten dat allemaal rustig lopen. En dan komt de bal aan de andere kant in het bezit van Noordveld En als hij wil gaan trappen, dan uh, wordt er voor de rust gefloten. 1-0, dat is het bij Roda Heerenveen. En het doelpunt werd gemaakt door Neemet. Inmiddels ook rust in de Kuip bij Feyenoord. Tegen NAC staat daar 0-0. Dan ADO Den Haag. Dat moet een resultaat boeken uit tegen Pek Zwolle en die Houtkamp. Nou Als ik zo mijn collega's hoor, dan zit ik ver weg bij de leukste wedstrijd. Wat gebeurt hier veel? En staat het maar 1-0 uh, voor Pek Zwolle. Dus ADO aan de verkeerde kant van de score. Terwijl... Ze dus die overwinning nodig hebben. Maar wat een kans en mogelijkheden heb ik in de eerste helft gezien. Die nog steeds bezig is. Wat blessures hebben we gehad. Eh, mooi voorbeeld. cliché, Prachtige actie vanaf links voor Peck Zwolle. Schiet de bal met een prachtige curve langs Coutinho tegen de binnenkant van de paal. Eh, de bal komt nog het veld in. En komt voor de voeten van Benson die hem gigantisch hard tegen de lat schiet. Het was echt een genot om naar te kijken. Die ballen zijn vaak mooier dan een doelpunt. Nu is Aden Den Haag in de aanval. Maar niet voor lang. De bal wordt... Uh... Eh, tegen, eh, wie is dat Holla aangeschoten? Overigens wel een mooi succes eh, over Holla gesproken in negatieve zin. Want hij heeft zijn elfde gele kaart te pakken. En is daarmee koploper van eh, de eredivisie qua spelers. Het was overigens eh, Meijers die de bal het laatst raakte. De doeltrap is nog een keer voor Diederik Boer. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. Want Pieter Vink gaat zo fluiten voor het einde van deze eerste helft. Die afgesloten wordt met een 1-0 voorsprong voor Pekswolle. Voor door het doelpunt van Benson in de twintigste. 1-0 dus. De volle rij tegen Ader Den Raar. Sorry, ook rust bij Vitesse VVV 0-1. Maar volgens mij nog geen rust, Richard van der Maa Bij Twente PSV. Nee, we zitten in de extra tijd van de eerste helft. 2-1 de voorsprong dus voor FC Twente, PSV het balbezit. FC Twente bereidt zich natuurlijk voor op de play-offs die voor de ploeg uit Enschede komende donderdag beginnen. Tot nu toe met de tussenstanden zal dat een thuiswedstrijd zijn tegen Herenveen. Er zijn nog wel een paar kleine belangetjes voor Twente misschien in deze wedstrijd. Want als het boven Utrecht eindigt, tot nu toe heeft Twente 1 punt minder dan FC Utrecht dat vijfde staat. Dan heeft het het recht op 2 Thuis voor twee wedstrijden dat het thuis mag spelen. In de play-offs. En dat is misschien dan nog wel een extraatje, een aardigheidje positief voor de ploeg van Alfred Schreuder. Het is nu rust. Twente is duidelijk de betere ploeg geweest in de eerste helft. En voor PSV, ik heb het al een paar keer gezegd... is het uh, wederom een hele vervelende middag tot nu toe. Het overtuigt niet. En dat is misschien ook wel logisch... na alles wat er dit seizoen gebeurd is in Eindhoven. Inmiddels rust op alle velden. Even alle rust onder elkaar. Feyenoord tegen NAC 0-0. Vitesse VVV 0-1. Groningen Ajax 0-1. Roda Heerenveen 1-0. Pek ADO 1-0. FC Twente PSV 2-1. Willem 2 AZ 0-0. Utrecht tegen Herakles 0-0 en NEC-RKC 0-1. Gaan we naar het playoff hockey daar in Eindhoven ook zo veel mensen op het hockey afgekomen OZ Kampong Tim Steens 0-0 nog steeds. Jazeker Tom. We hebben 18 minuten gespeeld, nog steeds 0-0 in een zeer aantrekkelijke wedstrijd tot nu toe. De beste kansen waren in de beginfase voor Kampong. Ze kregen twee strafcorners op rij. Maar Roderick Weusthof, zijn vizier stond nog niet helemaal scherp. De eerste werd er uitgelopen en de tweede was een prooi voor keeper Mark Jenningsens. Hij plukte die bal keurig met zijn leggards uit de hoek. Daarna kreeg Ozette maar liefst vier strafcorners op rij. Maar ja, Mink van der Weerden, hij is geblesseerd. Zit dus langs de kant met een enkel blessure. Is er niet bij bij Oranje-Zwart. Ja, dan moeten ze gaan variëren. En dat is niet het sterkste punt van Oranje-Zwart. Want uit die vier strafcorners werd helemaal niet gescoord. Niet eens een kans kregen ze. De grote afwezige bij Kampong is wel Robert Kemperman. En dat is natuurlijk wel jammer voor heel hockey in Nederland. Want Kemperman is geschorst. Hij kreeg gisteren een gele kaart in de tweede wedstrijd hier in Eindhoven. Dat betekent zijn derde in de competitie. Want die uh, kaarten uit de competitie tellen gewoon mee. En daarom is hij er niet bij. En dat is natuurlijk een enorme en dat is heel jammer voor het publiek ook hier, want Kemperman is toch wel een van de beste hockeyers van Nederland. Maar goed, ze uh, zullen het er mee moeten doen, Kampong. Uh, ze zijn hier naartoe gekomen natuurlijk, om die finale te halen. Rotterdam zit al in die finale. Die rekende met twee, in twee wedstrijden af met uh, Bloemendaal. En vandaag moet de beslissing vallen tussen Oranje-Zwart en Kampong. Nu Oranje-Zwart in de aanval met Thomas Briels. De Belgische International, hij is weer terug. Hij moest afgelopen week met België meedoen in de World League met de uh, bondscoach Mark Lammers. Kreeg geen vrij van Oranje-Zwart, maar vandaag is hij er wel bij, want België heeft zich al geplaatst voor die halve finale van de World League. Uh, nog een kwartier te spelen hier in Eindhoven. Nog steeds 0-0. Bij de vrouwen lopen ook de playoff-wedstrijden. De halve finale stond 1-1 na twee wedstrijden. Dus de derde en beslissende wedstrijd. En Bos leidt thuis met 1-0 tegen Laren. En Laren mist Naomi van As. De International liep gisteren een zware kruisbrandblessure op. En staat minimaal een half jaar buitenspel. Bij de halve finale tussen SCRC en Amsterdam staat het 0-0 na een minuutje of twintig. Gaan wij we weer over Waterpolo praten in Nijverdal, Beslissende wedstrijd tussen ravijn en. ZVL, Bob van der Tak. Ja, daar zitten we in de tweede periode en de wedstrijd komt eindelijk een beetje los. Want het was zenuwen troeven in die eerste periode eigenlijk van twee kanten. Maar vooral van de thuisploeg waar in aanvallend opzicht vrijwel niets lukte. Terwijl vooraf nog iedereen zei bij het ravijn, ja in ons eigen bad. Hè, dat bredere bad ten opzichte van het bad in Leiden waar gisteravond gespeeld werd. Dat is in ons voordeel. Die ruimte, die, die extra ruimte die gaan we benutten. Maar daar bleek werkelijk niets van in de eerste periode. Geen enkel doelpunt van het ravijn. 0-2 na, na het eerste part. Maar nu is het ravijn dan toch een beetje op stoom gekomen. Want via treffers van Lieke Klaassen en Jasmin Smit is de stand 2-2. En zo is het weer volledig in evenwicht dus in deze allesbeslissende wedstrijd. Nu is het ZVL dat probeert om een aanval op te zetten via Hanneke Slachter. Een van de drie internationals. Beide ploegen hebben drie internationals. Aan ZVL-kant drie Nederlandse internationals. Bij het ravijn hebben ze twee Nederlandse internationals. En ook nog een Amerikaans international Lawrence Silver. Nu ZVL richting het doel van het ravijn met uh, Mieke Kabout. Kabout uh, speelt hem dan naar uh, Brenda Hogeboom en dan Hanneke Slachter. En dan is het zoeken naar de opening uh, die nog niet gevonden wordt voorlopig. Weer terug naar Mieke Kabout. Die wordt uh, vuil op de huid gezeten. Dan Hanneke Slachter. Nou, komt er nog een schot? Nee, dat komt er niet. Want dan wordt de bal balverlies geleden door ZVL. En zo is het momentum in deze wedstrijd voor het ravijn. Dat is dus van een uh, 2-0 achterstand is teruggekomen tot 2-2. Uh, Louis Dekker, Autosport. De Formule 1 nog steeds blij in Ja, en ik denk dat dat zo gaat blijven. Want Alonso, de Ferrari-coureur, de lokaal Matador... die is echt in een positie dat hij uh, op heel houden kan rijden. Hij hoeft niet meer het achterste van zijn tong te laten zien. Hij kan echt op cruise control naar de finish. Doet dat weliswaar in 1-27-2. op dit moment. En is daar amper nog even een seconde sneller dan de rest. De vraag is eigenlijk, wie wordt er tweede? Dat is het echte gevecht. Wordt het Raikonen met drie pitstops... Of wordt het Felipe Massa, die net zijn vierde heeft gemaakt... met daarachter Sebastian Vettel. Die twee gaan in de laatste pakweg 13 ronden op jacht naar de tweede plek. De kop is echt te ver weg, want Fernando Alonso heeft een gat... van meer dan 10 seconden op rijkonen. En de rest zit op 26 en in het geval van Vettel zelfs 40 seconden. Dus ja, wie dacht dat Red Bull, net als de afgelopen jaren... ook hier wel eens de Grand Prix zou gaan domineren. Ja, die komt toch bedroog uit. Formule 1 is wederom onvoorspelbaar blijkt vandaag. Waar drie weken geleden toch echt alles erop wees... dat Vettel onverslaanbaar was... en het bewijs van spreken rustig aan kon doen... daar heeft Vettel vandaag geen schijn van kans. Ja, tuurlijk, wordt hij nog steeds vierde. Maar hij doet niet mee in het gevecht. Hij kan het niet bijhouden. Zijn teamgenoot Webber op respectabele afstand... nog zelfs dik achter Vettel... Op plek nummer 5 op 51 seconden. En Alonso, niets lijkt zijn zegen in de weg te staan. En daar heeft hij er lang op moeten wachten, hoor. Want dit wil, hij, dit wil hij heel graag. In 2006 lukt het voor het laatst. Hij wacht er al zeven jaar op, op die thuiszegen. De negen etappen dan weer in de Giro d'Italia. Gio Lippens. Zit ze niet mee hoor, die coureurs, op de fiets in Italië, in Toscane, Want ze moeten echt uh, zo ongeveer door riviertjes waden die over de weg stromen. Zo nat is het in Toscane, Zo nat is het in deze etappe van de Giro. En voorlopig is dat in het voordeel van de kopgroep. Want in het peloton dat op dit moment begonnen is aan de beklimming naar Vallombrosa. Zit zelfs al uh, halverwege deze beklimming. Daar ligt de tempo nog niet al te hoog. Hoewel zul je altijd zien, op het moment dat je dat zegt... is er net even een versnelling aan de voorkant van het het peloton en moeten ze daar achterin alle zeilen bij zetten om het tempo bij te benen. We hebben drie koplopers. Pirazzi, de Italiaan, Chalaput, de Columbiaan en een Rus Belkov. Die zijn er van tussen gegaan, hebben de eerste punten ook verdeeld op de eerste klim. De klim van de tweede categorie waar Pirazzi als eerste boven kwam. En hij is dus voorlopig de nieuwe drager van de blauwe trui die die overneemt van Giovanni Visconti. Visconti zit in de groep daar achter, samen met uh, de Golas onder. Een Pool- in Belgische dienst met Ludwigsson. Dat is een Zweed die bij het Nederlandse Argo Shimano rijdt. En natuurlijk ook Juan Manuel Garate. We hebben hem al eerder genoemd. De Spanjaard van Blanco. Die zitten in een groepje op meer dan een minuut achterstand van die drie koplopers. Het peloton rijdt dan weer op 5 minuten en 50 seconden. En de tempo in het peloton wordt gemaakt door de ploeg van Vincenzo Nibali. De man in de roze trui die je moeilijk kunt herkennen als roze trui drager. Want hij heeft een blauw regenjekje aan. Het regenjekje van zijn om in ieder geval een beetje beschut tegen de weersomstandigheden naar boven te rijden. Voorlopig doen zij dus het tempo. Robert Geesink rijdt voortdurend attent mee voorin. En zo gaat het hele peloton in gestrekte eraf omhoog. Vijf minuten 53 achterstand. Oranje-zwart kampong. Play-off-hockey. Tim, de wedstrijd open. Jazeker, Tom, want het is 1-0 geworden voor Oranje Zwart. Het was de vijfde strafcorner van Oranje Zwart. Sander Baart pusht de bal in. Redding met de stick van David Hart, de doelman van uh, Kampong. Maar Rizwan Mohammed, een van de twee Pakistani bij Oranje Zwart, was er als de kippen bij om die bal tegen de plank te slaan. En zo leidt Oranje Zwart met nog 10 minuten te spelen met 1-0. Sport en muziek op Radio 1, NOS langs de lijn. weer even terug op de Spelen in Londen, Sky on Fire van de Handsome Poets. Atleet Erik Leeflang heeft bij wedstrijden om de terspekkenbokaal in Lisse een zware blessure opgelopen. De Nederlandse kampioen op de 60 meter hoorde scheurde tijdens zijn race de Achillespees van zijn linkerbeen volledig af. Leeflang ondergaat morgen een operatie en staat daarna zes tot negen maanden aan de kant. Dit is Radio 1. Het is half vier. Precies kunnen we niet vaak zeggen. je zijn de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Zes PvdA-Kamerleden hebben grote moeite met de afspraak in het regeerakkoord dat illegaliteit strafbaar wordt. Ze stemmen er alleen maar in als de motie, die vandaag op de ledenraad wordt ingediend... door het lid Terp volledig wordt uitgevoerd. En dat zou betekenen dat de strafbaarstelling niet snel kan worden doorgevoerd. In Vlissingen is een vrouw neergestoken die woont in een project van Begeleid Wonen. Ze is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. vrouw van 46 werd met een scherp voorwerp gestoken, waarschijnlijk met een mes. De dader is een man van 32, hij is aangehouden. En waarom hij de bewoonster in Vlissingen heeft aangevallen is nog onduidelijk. In Groot-Brittannië is een jongen van 15 aangehouden omdat hij een vrouw thuis zou hebben aangevallen met zuur.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 Een ongeluk op de A2 Den bosch Utrecht per Oude Rijn. 3 kilometer staat er. Twee rijstroken zijn dicht. Nasleep van een autobrand op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein, 7 kilometer. Vanwege de afsluiting van de Koentunnel is het druk op de A10 Oost. Tussen het afrit Volendam en Zeeburg staat 5 kilometer. A67 Eindhoven-Venlo, in beide richtingen bij Someren, 3 kilometer. Er is een spoedreparatie, de linker rijstrook is dicht. Live sport bij NOS Langs De lijn. Op radio 1. We beginnen bij het hokje: oranje-zwart tegen kampong. Is het beslist, Tim Steens? Nou, ik hoop het niet, want dan krijg misschien nog een leuke wedstrijd. Maar het is wel 2-0 geworden voor Oranje-Zwart. Het was een aanval over links, Thomas Briels. Ik, ik noemde hem al in de voorgaande flits. Hij is teruggekomen de Belgische International na die World League. En hij pakte die bal aan de linkerkant gaf hem heel scherp voor. En daar was Rob Rekkers bij de tweede paal. Die tikte de bal achter David Hart. En zo is het met vier minuten te spelen in de eerste helft. 2-0 voor Oranje-Zwart. En zal Kampo toch wel eventjes iets moeten doen om zeg maar, weer in de wedstrijd te komen? Gaan we naar het waterpolo. Daar is het ook spannend, Bob van der Tak. Wij ravijn tegen zeil. ZVL, hè? Ja, ZVL heet het tegenwoordig inderdaad. Uh, ja, het is een beetje een rare wedstrijd moet ik zeggen. Het scorenverloop is bijzonder grillig. Het ravijn, de thuisploeg begon bijzonder zwak. In de eerste periode niet één keer gescoord. Maar in de tweede periode was het spelbeeld precies omgekeerd. Toen uh, was het ravijn, de bovenliggende partij veel en veel sterker dan ZVL. En dat leidde ook tot drie treffers. 3-2, dat is nu de nieuwe tussenstand. Eén keer Lieke Klaassen en twee keer Jasmin Smit. En met name de tweede treffer van Smit, aanvoerster van Oranje was bijzonder bijzonder fraai met een boogbal over kiepster Anne Heijnes heen. Maar Anne Heijnes speelt wel een hele goede wedstrijd tot nu toe. Want hij heeft een aantal uitstekende reddingen verricht in die tweede periode. En heeft daarmee voorkomen dat het ravijn al wat verder afstand had genomen van ZVL. En ook de paal stond nog een keer in de weg. Na een poging van Sophie Veldhuis. De jongere zusje van Marleen Veldhuis. Familie Veldhuis sowieso goed vertegenwoordigd bij het ravijn. Want de twee andere zussen, Suzanne en Marielle, die spelen in het tweede. En ook de ouders zijn actief binnen deze club. Maar deze Sophie Veldhuis raakte dus de paal en heeft nog niet weten te scoren. De tweede periode zit erop. Zometeen begint dus de tweede helft, zeg maar derde periode met een 3-2 voorsprong van de Travijn voor de Travijn tegen ZVL. En van de vele veldhuisjes gaan we weer eens praten over voetbal FC Groningen tegen Ajax. Daar beginnen we Henk Kok. Ik kijk naar een poging van Sigtelsson om de bal te controleren binnen het 16 meter gebied. Het was een bal, een hoge bal van Blind, maar Bizot was ook uit zijn goal gekomen bij deze stand van 1-0 in het voordeel van Ajax door de doelpunt van Sigtelsson. En Babel is aan het begin van die tweede helft, heeft al een tweetal pogingen ondernomen, maar heeft geen succes opgeleverd. Het hoeft ook allemaal niet van Ajax, wat in een heel rustig tempo volledig deze wedstrijd beheersend speelt tegen FC Groningen. De bal achterin bij Jasper Sillers speelt de bal even terug naar de Alderwereld. Die kiest voor een breedtebal. Helemaal naar de linkerkant, naar de blind. Mooie paas, hoeft zich helemaal niet te verplaatsen. Blind kan hem zo aannemen op de schoen en dan gaat hij naar boer boer Boerichten weer naar Eriksen, die twee keer bijzonder onheus werd geattakeerd in de eerste helft door zowel linken als door Burnett. Bal in de breedte weer teruggespeeld naar Alderwereld. Er wordt niet al te veel de diepgang gezoekt bij Ajax. Waarom zouden ze ook gewoon de balletje rond laten gaan? Een beetje bewegen. positiespelletje kiezen. Nu weer Babel naar, naar Alderwereld. Nu wordt Babel weer teruggespeeld. Stuurt naar de rechterkant en wordt even op de huid gezeten door Burnett. Een combinatie, misschien komt Babel er doorheen. Nee, het is Burnett die in tweede instantie die bal kan afspelen naar de Bakuna. Een sprintduel tussen Blind en Bakuna over de rechterkant van het veld... ...en een bagaard Blind overtreding. Dat is nog ruim buiten het 16 meter gebied en mag Groningen zo meteen een vrije schop gaan nemen. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. 1-0 voor Ajax en een gele kaart voor Blind. Roda, Heerenveen. Heerenveen kan gerust zijn met de stand op de andere velden... maar zal zelf er ook iets aan de stand willen doen, Bas? Ja, dat mag je aannemen. Het is 1-0 voor Roda, begin van de tweede helft. Vooral ook omdat het slordig is geweest in het eerste bedrijf. Bij tijd en wijle heb je bij Heerenveen het gevoel gehad dat ze eigenlijk nergens meer omstreden. Dat zag er eigenlijk gek uit, terwijl Roda nu ontsnapt met Hupperts. Die even uitwaaiert naar de linkerkant van het veld. Daar twee mensen voorbij moet. Vol overgave zich dat duel instort overigens. Er eigenlijk één voorbij loopt dan tegen de tweede opbotst. En dan tot de conclusie komt dat hij zijn ogen weer open doet dat er ineens nog een derde bijgekomen is ook. En dan is hij zo fel en agressief dat hij een overtreding maakt ook tegen die Friese overmacht. Scheidsrechter zegt de Nijhuis, staat er dichtbij en geeft een vrije schop. Die door Heerenveen genomen is in de voeten komt van Vint Bokaston. Aan de rechterkant wordt dan... Uh... Wel, ja, El Ganassi weggestuurd. Maar die heeft denk ik het gevoel dat hij buitenspel staat. En loopt bij de bal weg. Dan moet Fim Bokershon eigenlijk achter zijn eigen paas aan. Dat is onbegonnen werk. Ik denk dat Rick Hilgers dat vroeger wel kon. Maar het eh, zal de enige zijn geweest. En die bal rolt dan halverwege de Roda helft over de zijlijn. Ik ben wel benieuwd of Veen erin uh, slaagt om zichzelf een beetje weer te pakken te krijgen. Want dat heeft er toch wel aan ontbroken in dat eerste bedrijf. Je mag toch simpelweg niet. Ja, nu lijkt het erop dat de ploeg gered wordt omdat Zwolle voor staat tegen Haag, Maar je mag toch eigenlijk niet... Een prijs, als je het zo mag noemen. Deelname aan de play-offs nog bijna laten glippen ook. Omdat je in de laatste wedstrijd eigenlijk een beetje ondermaats presteert. is zit nu wel... Voor Van den Berg. Goed meegegeven. Dit ziet er dan aardig uit. Dan beweegt papa naar binnen. Dan zou er eigenlijk geschoten moeten worden. Dat durft dan, weer een Veet, niemand. En dan wordt Marco Papa alsnog aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Maar had dat de vaart totaal uit de aanval? Er moet een voorzet komen. Die komt nog maar recht in de handen van Korto. Het blijft 1-0 voor Roda in de vijfde minuut van de tweede helft. Rick Hilgers. Toch een naam die we lange tijd niet hebben gehoord. Willem Zijterra Inmiddels op 1-0 gekomen door een goal van Jan. Gaan wij weer even naar het hockey. Halve finales play-offs. Twee beslissende wedstrijden bij de Vrouwen. Den Bos tegen La is op 2-0 gekomen SCRC tegen Amsterdam staat 1-0. En wij richten ons weer op de mannenwedstrijd. Oranje-zwart tegen Kampong, Tim Steens. Nog zo'n 20 seconden tot de rust staat nog steeds 2-0 voor Oranje-zwart. Dankzij treffers van Richwan en van Rob Rekkers. En Richwan, ja, dat is wel een besproken figuur. Want gisteren, hij was de man waar alles draaide gisteren. Want hij sloeg na tegen Ramon Allegre, de Spaanse verdediger van Kampong. Heel Kampong was boos, want hij had een rode kaart moeten krijgen. Terwijl op dit moment de scheidsrechters sluiten voor de rust. Maak ik het verhaal even af over die Rieswan. Want hij sloeg Ramon Allegre duidelijk na. En uh, ja, die beelden die gingen op YouTube heel Nederland door. Iedereen kon duidelijk zien dat dat een rode kaart moest zijn van die Rieswan. Maar goed, uh, Kampong protesteerde bij de hockeybond. Wilde dat hij vandaag niet mee zou doen. Maar dat is eigenlijk kansloos, want die regel is er nog niet bij het hockey. Dat je op grond van tv-beelden iemand kan uh, uh, schorsen, dus wat dat betreft staat hij gewoon in het veld vandaag. En hij scoorde het eerste belangrijke treffer voor Oranje-Zwart. En die gaat nu rusten met een 2-0 voorsprong. Van Willem 2 op voorsprong. Ja, wil ik wil je niet opnemen? Nee, we hadden het al even gemeld. Missie Jan. Die is hem zojuist voor Willem um, 2. Gaan we weer naar het motor. We gaan van auto rijden. Ik dacht dat je mountainbiken wou zeggen. Nou, het scheelt niet wel, maar ze gaan iets harder, <laughs> Louida, Kun je het allemaal zien, die Ferrari's? Nog steeds, met een mountainbike mountain mountain 1,27,9. Dat red je niet. We hebben nog een minuut of vijftig aan. Nog een rondje of drie. En Alonso, ja, ik weet niet of je kunt genieten in een Formule 1-auto. Met G-krachten, met een helm op je hoofd, et cetera. Maar Alonso moet die tribunes zien. Die tribunes zijn altijd geel-blauw gekleurd. Want dat is de regio waar hij geboren is. De regio Asturië. De stad Oviedo, daar komt hij vandaan. En dan zal hij denken aan 2006. De laatste en ook de eerste keer dat hij zijn thuisrace won. Toen nog in een Renault. Die Renault was, het is lang geleden, maar jullie zullen het wellicht nog herinneren. Die Renault was blauw-geel. En daar werd het publiek helemaal gek van. Maar reken maar dat ze van een knalrode Ferrari zo dadelijk ook heel blij worden. En Alonso heeft zoveel voorsprong gepakt in pakweg de eerste helft van de race... dat hij de tweede helft van de race echt op heel houden kon rijden. Hij heeft geen enkele bedreiging aan de achterkant. Ja, de nummer twee heet Kimi Raikkonen... maar die is vooral bezig om te proberen die tweede plek te handhaven. Wordt nog een beetje bedreigd door Felipe Massa, de tweede Ferrari-rijder... die misschien als alles mee had gezeten voor een 1-2 had kunnen zorgen... maar ik denk dat Massa stiekem de strijd bij al begraven heeft... en denkt, ach, dat is best een leuk podium zo, Alonso, Raikkonen-mazzel... Eh, massa. En helemaal als je dan beseft dat Vettel en Webber weliswaar vierde en vijfde zijn, maar er totaal niet aan te pas komen vandaag. Dus Alonso op weg naar een zegen waar hij heel erg blij van zal worden. Peks Holland tegen Ado Den Haag. En De bezoekers zullen iets moeten doen in het tweede bedrijf. En die Houtkamp. Ja, ik heb een heerlijke eerste helft gezien met heel veel kansen. Het staat uh, nog altijd 1-0 slechts voor Pax Doelpunt van uh, Benson. Nu maakt hij een overtreding. En krijgt Ado Den Haag een uh, vrije trap. Ado moet er uh, echt iets aan gaan doen. Mis natuurlijk uh, de spits van Duinen. Maar Poupon zit bijvoorbeeld nog op de bank. Tenminste niet meer, want hij loopt nu warm uh, vlak onder mij. En hij zal straks gaan komen, net als Arne Slot. Dat uh, zal zijn nu een overtreding van uh, Santi Kolk. En dat betekent dat er geen mogelijkheid is voor Ado Den Haag om eventueel die gelijkmaker te gaan scoren. Uh, Arne Slot gaat straks ook nog in het veld komen in zijn afscheidswedstrijd. Mr. Zwolle en een prachtig spandoek. Isa Slot, jouw papa is de beste. Nou, dat is toch uh, uh, leuk voor dat dochtertje van Arne Slot om uh, ook zo eens uh, op een spandoek te komen. Balbezit voor Pex Zwolle, dat de eerste helft beter was. Wel wat kansen heeft gegeven, ook aan Ado Den Haag. Maar zelf er een stuk of 7-8 heeft gecreëerd. Slechts één keer gescoord via Benson. Nu balbezit voor... Boer, de keeper die de bal naar voren trapt. Het staat 1-0 voor Peck Zwolle tegen ADO Den Haag. We gaan uh, nog even kijken. Utrecht tegen Herakles staat inmiddels 1-0. Okay. Maar wij gaan, wij gaan, een hele andere wedstrijd. We gaan naar Feyenoord-NRC en Ronald van der Geer. Uh, buiten leurling gebeurt er nog wat? Nee, eigenlijk is dat het enige. Men had net Leurling ook kunnen pesten. Het is 0-0 na 54 minuten. Maar de grote kans is er geweest voor NAC. Toen Leurling eigenlijk de vrij, vrij simpel de bal ontfutselde. Maar voordat het publiek ging fluiten... Had Ludding de bal al afgespeeld op Tervoorden? Die stond 1 op 1 met Erwin Mulder. Maar de keeper van Feyenoord redde. Grootste kans van Nak tot nu toe. Nu Schaken. Namens Feyenoord aan de rechterkant. Dat was die even geleden ook. Toen uh, zijn voorzet via Van der Weg uit het grasopgebied werd gehaald. Volgens Feyenoord via de hand. Volgens Ed Jansen niet. En die is tenslotte de baas. En nu na balverlies van Feyenoord probeert Nak eruit te komen. Met Tervoorden, man dus van de grote kans. Verplaatst van rechts naar links. Daar staat Elson Hoy. Wel ingesloten tussen drie, vier Feyenoorders in. Draait even om zijn as, speelt de bal vervolgens naar Buis. Leurling, ja, heel snel even fluiten. En dan van de weg aan de linkerkant zijn voorzet. strafschopgebied in, maar onnauwkeurigheid troef. Echt al 55 minuten lang. Daarom gebeurt er nauwelijks iets in deze wedstrijd tussen Feyenoord en NAC. Toch een wedstrijd waarin Feyenoord de derde plaats zeker moet stellen. En moet zorgen dat iedereen met een goed gevoel die zomerstop ingaat. Het publiek wil wel, nu het elftal nog met Ruben Schaken aan de rechterkant richting het rechterpunt van het Schafsopgebied met uh, Van der Weg in de achtervolging zijn voorzet bij de tweede paal en die houtpap. 2-0, Pek Zwolle betekent het einde voor ADO Den Haag. Lijkt mij zo, want Pek Zwolle is sterker, blijft sterker. Trip Benson maakt zijn tweede van deze wedstrijd. En dat doet hij goed. Het is zijn achtste van het seizoen. En ADO is ja, toch wel redelijk geklopt. Tien minuten naar rust leidt Pek Zwolle met 2-0 tegen ADO Den Haag. Zometeen terug naar het voetbal. Eerst de finish in Barcelona van de Formule 1, Louis Dekker. Ja, hij zit in zijn laatste ronde hoor. De Spanjaard, de tweevoudig wereldkampioen waarvan iedereen zegt... Eigenlijk is hij de beste coureur. Ja, dat zal dan wel. Maar de laatste keer dat hij wereldkampioen was, is inmiddels zo lang geleden. Het is hem twee keer gelukt, 2005-2006. Hij heeft ook maar één keer zijn thuisgrampi gewonnen. Maar nu gaat het gebeuren. Hij slingert het rechte stuk op. Daarmee laten die coureurs altijd zien dat ze uit hun dak gaan in de cockpit. Want ja, dat kun je zo moeilijk laten zien. Je kunt zwaaien naar het publiek, dat is het dan ook. Dus zwabberend op het rechte stuk viert Alonso zijn zegen. Raikkonen is op weg naar plek 2. En de andere Ferrari-coureur, Felipe Massa, is op weg naar plek 3. Dus we krijgen straks een behoorlijk rood podium. En ook in het publiek, kijk, in 2006 waren de vlaggen nog blauw-geel voor Alonso. Nu zijn er heel veel Ferrari-vlaggen. En uh, ja, het, het is op de tribune knalrood op dit moment. Ik denk dat de zaak hier zo dadelijk in, op, in de tribunes bij het publiek echt gaat ontploffen. Want hier hebben ze zeven jaar op moeten wachten... En het is ook nog eens een prachtig moment voor een zegen voor Alonso. Want dat zat hem zo tegen in het begin van het seizoen. Hij was er wel vanaf het begin bij, maar had veel pech. Hij heeft behoorlijk veel achterstand in het kampioenschap opgelopen. Maar in één klap wordt dat nu weggezet. Hij neemt niet de leiding in het klassement. Die blijft bij Vettel. Tweede in het klassement zal Raikkonen worden. En Alonso is Alonso er straks weer in zicht. Hij heeft nu de Spaanse vlag aan boord. en maakt er nu echt een ereronde van. En straks zullen we hem uitgelaten uitzien stappen. Aan de wedstrijd die bedacht was als een mooi slotakkoord. Maar nu een spek en bonenpartijtje is. Maar ja, we houden wel de doelpunten bij Richard van der Made En er wordt lekker gescoord. En FC Twente is op 3-1 gekomen. Uitstekende goal van de ploeg uit Enschede. Met een prima actie op de linkerkant van Chadli. Die troeft daar Hutchinson af op snelheid. Voorzet bij de tweede paal. Daar staat Willem Jansen. Die in de eerste helft een grote kans liet liggen. Maar nu dus scoort voor Twente. En de sfeer hier in de grolsvesten zit er dan meteen goed in. Twente lijkt toch wel redelijk in goede doen op weg naar de playoffs tegen een zeer, zeer zwak PSV. Nu een gele kaart en die is dik en dik verdiend. Het zal frustratie zijn bij Mark van Bommel. Dus ik denk dat het zijn laatste wedstrijd is in een hele, hele lange carrière. PSV kan het niet opbrengen om als team te spelen vanmiddag hier in uh, Enschede. En dat is misschien ook wel het probleem geweest van het hele seizoen. 3-1, FC Twente, PSV, 56 minuten gevoetbald. Als we alle tussenstanden op een rijtje zetten en de stand virtueel opstellen... de eindstand van de eredivisie zou het betekenen dat Pexol en RKC in plaatjes stijgen... en NIC twee plaatsen daalt. De rest blijft onveranderd. Vitesse tegen VVV, ook alweer een tijdje onderweg in de tweede helft. Rachmaniemheij. Kwartier gespeeld in die tweede helft. VVV staat nog altijd voor... maar had met 4-5, 1-5, 2 misschien wel voor kunnen staan. Het is 0-1 voor de bezoekers uit Venlo al heel erg lang... want die goal viel al na 27 minuten. Er is iets aan de hand in de Kuip bij Rode van der Geer. Er is gescoord door Feyenoord, Graziano Pelle, maar het duurde even voordat Feyenoord die goal mocht vieren. Er ging een hele vergadering aan vooraf. ...tussen de arbitrage, spelers van Feyenoord en spelers van NAC... ...maar we zijn eruit, het is een corner van De ...bal komt op het meter 5 gebied op het hoofd van Pelle... ...en gaat dan via Gillissen en de lat er weer uit... ...maar dan zegt de grentrechter dat die bal er toch in heeft gezeten... ...nou, we maar eens even kijken... ...nou, ik, uh, ik zie het moment niet... ...maar goed, de arbitrage heeft het moment gezien... ...en dat zorgt er ook elk geval voor dat de kijk op dit moment opklopt... Graziano Pelle zijn 27e goal heeft van uh, dit seizoen... ...en de spelers van uh, NAC... Boos zijn op de arbitrage. Omdat zij van mening zijn dat Gillissen die daar op de lijn stond. Die bal voor de lijn en tegen de lat heeft gekopt. Maar goed, Jansen en zijn assistenten beslissen anders. En geven Feyenoord dus de 1-0. Nou, waarschijnlijk nu nog 46 keer scoort. Dan kan het eventueel PSV bedreigen voor die tweede plaats. Ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Tot zover Rotterdam. Terug weer naar Vitesse. Daar is voor en die denkt er van door te kunnen. Maar heeft een overtreding gemaakt op Kalas, de verdediger van Vitesse. Na precies 61 minuten. Het staat nog altijd 1-0 voor VVV. Maar Vitesse beleeft een dramatische middag. Niemand is gemotiveerd. Niemand pakt een tweede bal. Er zijn zoveel kansen weggegeven aan VVV dat het echt pijnlijk is. En ook Fred Rutte die is woedend geweest een aantal keren de trainer langs de zijlijn. Ik kan me goed voorstellen als meneer Jordania nog twijfelt over contractverlenging. Dat hij er inmiddels wel. Was... Luid is, want het is niet om aan te zien wat Vitesse vanmiddag uh, toont. Er moet een groot feestprogramma vanmiddag worden afgewerkt. Nou, dat zal wel een feest worden, lijkt me. Ik weet niet of ze in Georgië nog aan lijfstraffen doen. Maar dan staat er nog wat te wachten voor de selectie van Vitesse. Dat de bal speelt met Theo Jansen voor zijn eigen middencirkel. Nog opening naar de linkerkant waar Van Aanholt staat. Ongeveer op de nek van zijn ploeggenoot Kakuta. Nou, we hoeven hier ook niet langer te blijven, want er gebeurt niks. Het is dramatisch. VVV 1-0. We, we gaan even naar Andy Houtkamp bij Peckxolle tegen Ardenhaag. Haag. Ik zal het niet snel zeggen hoor, maar wat een idioot! Vicento van ADO Den Haag. Werkelijk helemaal van het padje. Uh, een overtreding een paar minuten geleden tegen hem. Bleef hij kronkelend op de grond liggen. Opeens stond hij op en wilde heel snel weer uh, verder voetballen. Degene die toen de overtreding maakte was uh, Zajmak. En die wordt, of uh, Agente, uh, die wordt nu werkelijk op een belachelijke manier werkelijk. Te, te, te gestoord voor woorden wordt hij uh, tegen de vlakte geschopt zonder een bal in de buurt. Wat wil je dan? Niets anders dan rood. En dat krijgt hij dan ook volkomen terecht van Pieter Vink. ADO Den Haag met 10 man verder. Naar de werkelijk belachelijke actie van Charlton Vicento. En dat is nou zoiets waar je als club iets mee moet doen. Zo'n jongen die mag eigenlijk niet meer komen. Uh, 10 man van ADO tegen de 11 van Wolle. En ADO staat ook nog 2-0 achter. Het waterpolo speel je af en toe wel even in ondertal. Maar nooit de hele wedstrijd. Ravijn tegen Zijl, Bob van der Tak. Hallo, ja, zit in de derde over. periode, althans, althans, die is uh, net afgelopen. Ja, ik hoop dat jullie mij horen. Ja. Het is uh, 4-3 nog steeds in het voordeel. ...van uh, het ravijn. Het is nog steeds bijzonder spannend dus. Drie-vierde van de wedstrijd zit erop. En de doelpunten zijn schaars hier. Want 4-3 drie na drie periodes, dat is eigenlijk wat mager. Maar uh, ja, dat zal toch te maken hebben, denk ik... ...met de spanning van zo'n allesbeslissende wedstrijd. Er wordt uh, veel uh, gemist in aanvallend opzicht. Maar in die derde periode ook maar twee doelpunten gezien. De eerste 3-3 van Hanneke Slachter en vervolgens de 4-3 van Lauren Silver. De Amerikaanse die van enorme afstand scoorde voor het ravijn. Een van de dragende krachten van deze ploeg. Eerste seizoen is het voor haar in Nederland. En ze is bijzonder belangrijk voor de ploeg die nu moet proberen om die voorsprong vast te houden. CQ uit te breiden in de vierde periode die zometeen gaat beginnen. Mocht het hier gelijk eindigen, dan krijgen we twee keer drie minuten verlenging. En daarna eventueel ook nog strafworpen. Maar zover is het nog niet. Want voor Voorlopig zit er dus wat tussen tussen deze twee ploegen dravijnen ZVL. Namelijk 1 doelpunt, 4-3, nog één periode te gaan. De Giro dan weer de 9e vandaag met Gio Lippens. Spookachtige beelden uit Toscane, waar het nog steeds hard regent. Waar het peloton inmiddels boven is op die klim van eerste categorie. De allereerste echte serieuze berg van deze ronde van Italië. De Vallombrosa. Maar het peloton komt daar compleet. Boven zelfs Maarten Cialinghi, die zagen we daar nog aan de staart van het peloton. Zagen we die aanhaken. We weten wel dat de rode trui Mark Cavendish de beste sprinter van deze Giro. Dat die er wel af is gegaan. Hij rijdt in een achtervolgende groep. En is nog bezig met die Klim de Kopgroep heeft 56,5 kilometer nog te rijden. En daar hebben we nog steeds drie man. Hoewel die er verdurende spelletje van maken. En we nu zien dat Maxime Belkov in de afdaling is weggereden bij de andere twee. Chalaput en Pirazzi. Die maakten er echt een spelletje van. Het ging natuurlijk om de bergpunten. Pirazzi kwam ook als eerste bovenop de klim van de eerste categorie. Maar had daar zelfs nog een surplus voor nodig. Om Chalaput in ieder geval in de luren te leggen. Reden naar weg bij Chalaput. Die haalde hem nog bijna in vlak voor de streep bovenop die berg. Maar uiteindelijk pakte hij de volle punten en weet hij nu zeker dat hij straks in Florence de blauwe bergtrui mag gaan aantrekken. Gevaarlijke afdaling ook. Een snelle afdaling op dit moment waar die wegen heel erg nat zijn. En dan ben ik toch heel benieuwd hoe Bradley Wiggins, de man die zoveel angst heeft getoond in deze Giro... hoe die op zijn fiets zit in die afdaling. Of iedereen wel overeind kan blijven. Zeker de grote favoriet. Het peloton nu ook begonnen aan de afdaling. Ja, maar even Terug naar uh, Barcelona, Louis Dekker, waar uh, Alonso, zonder hulp van dokter Fuentes... Spanja, die weer eens iets uh, wint met sport. Gewoon gewonnen heeft hij de spanning terug in het kampioenschap. Je weet het maar nooit trouwens, Tom. Pas nee, op die, die doet toch niet in auto's, die <laughs> dokter, of krijgen we dat ook toch? Hij was wel <laughs> verdacht snel vandaag, Alonso, <laughs> ja. maar dat zal door thuisvoordeel komen. Wat is hij blij? Wat is hij blij? En wat heeft hij hier lang op gewacht? Ik heb hem in, in, denk ik, geen jaren zo ontspannen gezien. De altijd een beetje nurkse Alonso. Die toch ook vooral altijd heet gebakerd is als het tegen zit. Met handen staat te zwaaien en te doen. Nee, vandaag glijdt er wat van zijn schouders hoor. Hier heeft hij lang op gewacht. Dominante overwinning. Grand Prix van Spanje. Thuisrace. En nog belangrijker, helemaal terug in de strijd om het kampioenschap. Nee, niet aan de leiding. Hij pakt de derde plek, maar heeft nu wel nummer 2 en nummer 1... Raikkonen en Vettel in zicht. Alonso 72 punten, Raikkonen 85. En Sebastian Vettel, hij was vandaag helemaal nergens. Hij werd vierde, maar hij blijft wel de drievoudig wereldkampioen. En de leider in het kampioenschap met 89 punten. Verschil Vettel-Alonso 17 punten. Wat is dat voor verschil? Nou, heel simpel. Eén keer winnen. En eh, het is omgedraaid. Dus als Vettel uitvalt over twee, over twee weken in Monaco en Alonso wint dan kan de zaak zomaar omgedraaid zijn. Maar goed, dat is uh, twee weken verder. Voorlopig zal hij genieten en zal het feest zijn bij Ferrari. Feest in Italië, feest in Spanje, feest bij Alonso. En om het helemaal te completeren, Raikkonen op het podium is blij. Want ja, die finished lijkt er wel altijd. Ik geloof dat hij anderhalf jaar geleden voor het laatst is uitgevallen. De derde plek is voor Felipe Massa en die is ook gewoon weer helemaal terug. Die heeft een drama van een jaar achter de rug vorig jaar. Maar hij heeft helemaal de snelheid weer in de benen. En hij is een ideaal... Nee, hij, is, hij, is, hij is een ideaal hulpje voor Alonso. Daar komt het op neer. We gaan uh, even naar Andy Houtkamp bij de wedstrijd Pexwolle Pek Den Haag. Ja, toch heel verrassend. 2-1 geworden Poepom van in het veld. Hij uh, werkt als bliksemafleider achterin bij een vrije trap, uh, bij, achterin bij Pexwolle. En toen komt de bal zomaar voor de voeten bij Santi Kolk En die scoort 2-1. Gaat het dan toch nog spannend worden? Uh, nog altijd 10 natuurlijk van Aden Den Haag tegen 11 van Pexwolle. Maar het staat dus uh, nu 2-1 in het voordeel van de Zollenaren. Ik meld u ondertussen dat NEC tegen RKC op 0-2 is gekomen, uh, gekomen. Tweede goal voor de Waalwijkers werd gemaakt door Jozef Sam. Gaan we weer eens even naar Tim Steens-Roda. Of Roda, moet je mij horen. Oranje-Zwart. Eh, Tim, ja, uiteraard, aan hockey. gaan hockeyen. Oranje-Zwart tegen Kampong. Uh, toch wel een beetje half beslist gevoelsmatig, of is dat niet zo? Ja, ik heb het gevoel ook. Want Alexander Koks, de coach van Kampong, staat uh, af en toe langs de zijlijn. Uh, moedigt zijn manschap aan om een beetje naar voren te komen. Want uh, ja, behalve die eerste twee strafcorner's in de eerste helft... heeft Kampong eigenlijk aanvallend niks laten zien... Ja, dat betekent dat het gemis van Robert Kemperman bij Kampoek zwaarder weegt dan het gemis van Mink van der Weer bij Oranje Zwart. Maar ik hoor dat even naar Andy gaan. Ja hoor, weer een doelpunt. Maar nu weer voor Pek Het is Sae die de bal uh, aangegeven krijgt. En ja, de verdediging van Ado Den Haag is dermate zwak vanmiddag. De dat ze alles en iedereen over het hoofd zien. Dus ook Sae En hij scoort 3-1 voor Pek Terug naar Tim Steens. Ja, ik was net aan het vertellen dat het gemis van Robert Kemperman bij Kampong de zwaarder weeg dan het gemis van Mink van der Weerde bij Oranje Zwart. Want Oranje Zwart had vijf strafcorners, wist er één van te, ben te benutten. En Kampong had er twee. Eh, en Roderick eh, die wist een van die twee niet te benutten. Of allebei niet, moet ik zeggen. Maar nu eh, is Oranje Zwart weer in de aanval. En Kampong probeert inderdaad wanhopig iets te doen aan die 2-0 achterstand. En ik heb het idee dat Kampong een beetje ja, de moed heeft laten zakken. Want zo spelen ze ook in het veld. Weinig overtuiging in de duels. Misschien nu een kansje voor Loris Docherty. Gaat aan de rechterkant door, maar die de basis niet goed aan de rechterkant. Die gaat over de zijlijn. En dat betekent dat met zeven minuten in de tweede helft... dat Oranje-Jewart nog steeds leidt met 2-0. Willem II neemt in stijl afscheid van de Eredivisie. Willem II op 2-0 gekomen tegen bekerwinnaar AZ. De tweede goal voor Willem II wordt gemaakt door Wijnaldum. Een eigen doelpunt dus van een AZ. Groningen Ajax, Henk Kok. Het is een beetje het is een lekker warm zomervoetbal. Nou, dat wil je niet helemaal zeggen. We moeten nog 20 minuten voetballen trouwens. In de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Ajax. Niet helemaal zomervoetbal. Daar wil Ajax er wel van maken. Van Ajax voetbal gewoon op 50, 60. Misschien hooguit 70 Maar wil vooral niet fysiek in de duels meegaan die Groningen wel hoofdzakelijk aangaat. Van Groningen, ja, dat zit eigenlijk op rozen als het gaat om het plaatsen van die play play-offs, Gezien de standen op de overige velden. Maar ze proberen nog wel gelijk te maken. De Leeuw is er weer dichtbij geweest, maar die schoot naast. Ik kijk nu naar Ajax. Paulsen in de breedte naar Dentsville. Ene. ...van de vervangers bij Ajax. Er zijn al drie wisselspelers binnen de lijnen gekomen. Ook Sorero voor de Jong en Hoesen voor Babel. De aanvaller gaat nog door en probeert Hoesen te scoren. Jawel, hij gaat ook absoluut scoren. Het was een hele mooie kolen van Danny Hoesen. Daar staat hij toch wel onbekend. Hij heeft meerdere wedstrijden voor de Ajax gespeeld dit seizoen. Hoesen en ik denk zelfs dat dit zijn vijfde doelpunt zou kunnen zijn. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het was een prachtig doelpunt van Danny Hoesen. Vanaf de rand van een 16-meter gebied. Even die bal vrijmaken voor zijn rechterbeen. En dan schiet hij keihard in de benedenhoek. En zo staat het 2-0 voor FC Groningen. En ik hoop dat Groningen zich nu ook realiseert dat er geen veldje meer aan de hand is. En dat je niet zo fanatiek meer in de duels hoeft te gaan. Zoals ze de voorgaande 70 minuten hebben gedaan. Hoesel maakt er 2-0 van. Ja, Roda, Heereveen dan weer. Ja, er komt een goed nieuws vanuit Den Haag. Vooral wat betreft Heereveen, Bas Tichler. Ja, niet zozeer van Heerenveen zelf, want het staat er al met 1-0 achter. Het heeft ook niet heel veel kansen gekregen in het tweede bedrijf. Er is wel gewisseld aan beide kanten. Marco Papa op deze mooie dag door Van Basten weer naar de kant gehaald. Ja, dat het niet zijn dag zou worden, dat is natuurlijk niet zo raar. Hij is het veld, of uit het veld gehaald en voor hem is dan Van Lappara erin gekomen. Dat noem ik dan met nadruk, omdat dat eigenlijk de enige man is die nog een serieuze kans heeft gekregen in de tweede helft. Na een aardige actie stond hij wel eens uit een moeilijke hoek ineens redelijk vrij voor het doel van Koer schoten bal Wat te gehaast tegen de keeper op. Voor het overige is het niet veel meer. Aan beide kanten overigens niet. Alsof de trainers in de rust heel boos zijn geweest over dat... Grote uh, aantal kansen in de eerste helft. Dat maakt het dus wel aantrekkelijk om naar te kijken. Maar het beslist niet goed. Ze zullen dus wel heel tevreden zijn over de tweede helft. Waar voor de neutrale toestel eigenlijk helemaal niets meer aan is. Terwijl nu wel uh, me veel mensen van de FF mee naar voren komen. Raitelaar de linksback heeft zich gemeld. Gouwelil gaat de voorzet geven bij de eerste paal is Finn Bogason. Daar wordt de bal door Wielaard weggekopt. Dan wordt hij wel weer opgevangen door Van Lepage. Die gaat schieten van grote afstand. Maar schiet de bal tegen Bonovatio op. Daarmee is het gevaar geweken. En blijft het 1-0 voor Roda. Bob van der Tak, nog even snel bij jou een stand halen bij de finale waterpolo. Ja, want het lijkt gebeurd hier. Met nog precies de vier minuten te spelen is het 7-3 inmiddels voor het ravijn. En wat speelt ze een fantastische wedstrijd. De aanvoerster van Oranje, Jasmin Smit. Drie treffers op rij in die vierde periode. En de ene was nog mooier dan de andere. En daarmee lijkt de wedstrijd gespeeld. Vier verschil in het voordeel van het ravijn. Ik denk dat de ploeg uit Nijverdal de titel gaat prolongeren. Even al de tussenstanden van de wedstrijden die om half drie begonnen in de Eredivisie. Feyenoord tegen Nak staat op 1-0... Door een goal van Pelle, Vitesse VVV 0-1, goal Linsen. Groningen-Ajax 0-2 door goal van Siegtersson en Hoesen. Rodier C. Heerenveen 1-0 door Nemet. Peksvolle tegen ADO Den Haag 3-1. 1-0 Benson, 2-0 Benson, 2-1 Kolk en 3-1 Saimak. Ado speelt met 10 man na een rode kaart voor Vicento. FC Twente, PSV 3-1, 1-0 Castagnos 2-0 Chatli. 2-1 uit een penalty. En 3-1 Willem Jansen. Willem 2 AZ, 2-0, 1-0 Missijan En 2-0 Wijnaldum in eigen doel. Utrecht tegen Heracles 1-0 door Van der Gun. En NEC, RKC 0-2 door goals van Andersson en Jozefso. Bij het hockey lijkt Oranje-Zwart op weg naar de finale. Leidt met 2-0 tegen Kampong. Nog een ruime 20 minuten op de klok daar. En in de vrouwenhalve-finales playoff hockey leidt Bos met 2-0. 1-0 tegen Laren en SJC met 1-0 thuis tegen Amsterdam. Dus ook zij lijken op weg naar de finale. Wordt allemaal vervolgd met de Giro na vieren. Oh nee. Werk, gezin, relatie, status, presteren, bewijzen.